6 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In Purmerend is een winkelcentrum tijdelijk ontruimd geweest. De gemeente deed dat omdat het er te druk was, waardoor de coronamaatregelen niet meer konden worden gehandhaafd. Toen de grootste drukte voorbij was, werden de bezoekers weer mondjesmaat binnengelaten.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 Een deel van het centrum van Steenwijk is afgesloten en ontruimd door de politie. Er loopt een arrestatieteam rond en er zou iemand gezien zijn met een wapen. Mogelijk is er een verband met een schietincident van afgelopen nacht in, daar in de buurt. Een man uit Zwolle raakte daarbij gewond. Na behandeling in het ziekenhuis werd hij aangehouden.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 快動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 the mess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 Drink nog een glas op alles wat ooit was de goede oude tijd. Hoog in de bergen staat een hutje. la la la daar in dat hutje. <tiedertje> Met Afolkorny. Hier en blijwijt. Zullen wij er zo van vader zijn. Yolorie yoll. Oh jee, komen naar beneden en de piste die is rood. Oh jee, hoe kom ik naar beneden? Zonder scheur of zoot. Met afvalkornen naar de kloten. Yoron, jong al Ik neem een smok een hele grote. Yorry. Ons hutje gaat nu zeker knallen. Yoron, jong al lag. We gaan nu met z'n allen lallen. We're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 Golven brengen je rust en je problemen, die nemen ze mee. Broodje baai en in zandvoort. Broodjes en koffie gaan mee.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 .cfmzanfort.nl.cfm Ik heb mijn tijd aan jou verspild.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 Ogen. Ik wil geen vriendjes zijn. Ik wil jou dicht bij mij. Je voelt, laat mij hier zo niet staan. Wordt mijn moeite niet beloond? Zeg me. Ik wil jou dicht bij mij, om oh jouw lijst tegen mijn lijf Hou van mij Met de vlam in de pijp, scheur ik door de Brennerpas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 I'm lost a lot. Op Zee, op zij, want wij zijn naast laten. We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op zijn op zijn, maar Zee, dan blijft maar van plaats. Wij hebben ongewoon een de haas. Op Zee, zijn op want wij zijn naast laten. We hebben maar een paar minuten tijd.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 De het op de tast. De maagden stellen het nog even uit. Ex-katholieken doen het zonder rood. Yeah. En dan gaan we Ik doe het keer op keer, Ik ken er niks aan doen. Als feest ooit de sport, sport, sport ik kampioen. Ik stop als als ik blauw ben. Dus morgen zie ik groen. Vanavond doe ik ik dan ook een aan Kim jong oer. Angang. Dit is een feest, hey, hey. al ik morgen niet.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 En nu natuurlijk nog ontmon, Voel het ritme van ZFM. Oeh, dat is lekker. Dan wordt het weer een feestje. Schudden met die toeters. Hand in de lucht. Monde Ju. Dat klinkt Frexwood. die die in de lucht. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. De piet is aan en de deur, de Alles maakt uit behalve het licht. Iedereen maakt Komt uit helmond? Maakt niet uit. Hoe haar zit los, hoe jurk zit strak. Gelijk wel vaak verpakt hem verpakt. Rauwke komen zicht erbij. Ga er vanavond mee met mij. We gaan heen op en weer, we gaan op en neer. Roken de me gek, met de raap opnemen lekker! de heen en weer, we gaan op en neer Roken me gek, met de kontje, bolletje een keer hengelen en ik heb beet. Het halve werk een een goed begin, beetje een een opening en ik heb zin De nacht is beetje maar de mijne lang, ik heb een zadel, een en stang Ik zing heel een maar bedoel beetje goed, je weet niet een beetje een met mij doet. Met een kontje, snolle bolken. Zorgen. Zorgen. Zorgen. Zorgen. Kende jullie deze? Dag, dag, dag? Hoofdschouders die ten kont, die ten kont. Hij. Hey! Hoofdschouders die ten Scene. Want als ik jou zie staan, oh wat ben je fout Want als ik jou zie staan, krijg ik het Spaans benauwd Jij yeah, staat te steken op mijn benen, ook wees hier in mijn bol En jou zie ik zo rock een rock'n'roll Want als ik jou zie staan, oh je bent zo stout Als ik jou zie staan, krijg ik het spaans benauwd. Yeah, staat er zeker op mijn benen, wat crazy in mijn bol. En jou zie ik seks, drugs en rock roll. Want als ik jou zie staan, oh je bent zo stout.